Van 11 uur. Even Kunnen met het NOS Journaal. In de tuin van het Witte Huis is met een minuut stilte de schietpartij in Las Vegas herdacht. Zeker 58 mensen kwamen om het leven. Meer dan 500 anderen raakten gewond. De politie heeft gewaarschuwd dat het waarschijnlijk lang zal duren voor alle doden zijn geïdentificeerd. De politie heeft speciale telefoonnummers geopend om mensen te helpen familieleden op te sporen. FC Barcelona-speler Piquet is tijdens een training van het nationale team uitgejoeld door een deel van de fans op de tribune. De supporters scholden hem uit en riepen hem op te vertrekken. Gisteren sprak Piquet geëmotioneerd zijn steun uit voor het referendum in Catalonië, waarbij door politiegeweld bijna 900 mensen gewond raakte. Piquet overweegt te stoppen als international als zijn steun voor Catalonië als probleem wordt gezien. Theo Weterings is voorgedragen als de nieuwe burgemeester van Tilburg. De gemeenteraad heeft de VVD er gekozen uit 28 sollicitanten. Zijn benoeming moet nog officieel worden goedgekeurd door de kroon. Weterings nu nog burgemeester in Haarlemmermeer. Hij moet de opvolger worden van Peter Nordanus... die na zeven jaar afscheid nam van de stad. Theo Maassen heeft de Polifinario gewonnen. Hij kreeg de belangrijke cabaretprijs voor zijn programma Van Kwaad tot Erger... In dat programma zoekt Maas volgens de jury de grenzen op... en verlegt hij ze door te hebben over controversiële kwesties... zoals de islam en de PVV. Theo Maas heeft de prijs al eerder gewonnen, in 2006... voor zijn voorstelling Tegen Beter Weten In. De prijs voor veelbelovend theatertalent ging naar Jan Beuving... voor zijn voorstelling Raaklijn. Het weer, de bewolking neemt toe. Later gaat het in het zuiden langere tijd regenen. In het noorden wat buien... Vannacht koelt het af naar 9 tot 13 graden. Morgen wisselend bewolkt met soms zon en soms ook buien. En 15 tot 16 graden. Woensdag blijft het op veel plekken droog. Dit was het en... Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort. En zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu het laatste uur.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 Wil ik blijven zingen? Tienduizend redenen tot dankbaarheid. Zijn Hij En mijn einde komt, zal toch mijn ziel een loflied blijven zingen. Tienduizend jaren tot in Heer, zegen ons, wees ons genadig, licht over ons uw aangezicht. It's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 Zich verworpen er alleen als een roos geblukt en weggegooid gegooid nam het de straat, en dacht aan mij, meer dan ooit In een graaf verborgen door een steen. Gehad, orpen en alleen als een roos, geplukt en weggegooid, nam de straat en dacht aan mij. Wijd en u vraagt me alles los te laten Daar vind ik U En ik twijfel Ziel vindt rust want in de storm bent u Zouden varen, dan vaalt u niet, want u trouw houdt stand. En als de golven overslaan, dan blijft.